Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Strafpleiter Bram Moskowitz zal zelf aanwezig zijn... bij de behandeling van het hoge beroep van zijn tuchtzaak. Ik ga dit keer wel mee, zei hij op Radio 538. Moskowitz werd vanochtend door de Raad van Discipline... voor het leven geroaideerd. Volgens de Raad voelden cliënten zich niet goed behandeld... en vroeg Moskowitz grote sommen contant geld... zonder daarover de deken van de Orde van Advocaten te raadplegen. Als de premies in de zorg afhankelijk worden van het inkomen... kunnen ze variëren van 20 euro per maand tot 482 euro voor de hoogste inkomens. Dat blijkt uit berekeningen op basis van het regeerakkoord van VVD en PVDA. De premie van 20 euro geldt voor bijvoorbeeld mensen in de bijstand. Iemand met een modaal salaris, zoals een treinmachinist of een bouwvakker... gaat per maand 140 euro betalen. Nu is de gemiddelde premie nog zo'n 100 euro per maand.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 Door de fysiotherapie weer op te nemen in het basispakket... zou 160 miljoen euro bespaard kunnen worden. De Nederlandse varkstrijder strijder Tanja Nijmeijer... is volgens een Colombiaans radiostation onderweg naar Cuba. Het is de bedoeling dat Nijmeijer in Havana aanwezig is... bij vredesonderhandelingen tussen de Vark en de Colombiaanse regering. Tegen Nijmeijer lopen in Colombia twee arrestatiebevelen. Die zijn tijdelijk ingetrokken. De Colombiaanse regering, overigens, spreekt de berichten over de reis van Nijmeijer tegen. Het weer? Vanavond een enkele bui, maar meest droog. Morgen droog met in de middag af en toe zon bij 11 graden. Aan de kust kan de wind krachtig zijn. Dit was het NOS-journaal. ANW ah, we Verkeersinformatie: file staat nog op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Venedaal en de Afrit-Oosterbeek 6 kilometer. Dat is na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.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 Vertugrechter in Amsterdam heeft advocaat Bram Moscovic levenslang gerailleerd... omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft aangetast. De gegrondverklaarde klachten zijn ernstig en talrijk. Verweerder heeft diverse belangrijke regels overtreden... de belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd... en zich aan het wettelijk toezicht ontrokken. De ene dag roept men Hosanna en de andere dag kruisigt men hem. Ja, advocaat Bram Moscovic is vandaag uit zijn ambt gezet... En deze beslissing van de tuchtrechter... deed veel oude herinneringen bovenkomen bij mijn gast van vanavond. Mijn eerste gast, René Broekhuizen. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Broekhuizen, u was de alternatieve arts, een van de alternatieve artsen... van uh, actrice Sylvia Millekam. Zij is in, uh, in 2001 overleden aan borstkanker. En ook u mag, net als Moscovits... sinds uh, 2007 uw beroep niet meer uitoefenen... omdat u volgens de tuchtrechter... Uh, Millekam heeft laten wegkwijnen. Denkt u dat u kunt inschatten... omdat u iets vergelijkbaars heeft meegemaakt... hoe Moskovits zich voelt vandaag? Ja, dat, dat, dat kan ik wel. Ik denk dat hij zich heel erg uh, uh, benadeeld voelt... omdat hij weet dat hij zelf een kopstuk is... en dan ook zeer snel uh, neergemaaid wordt... als ik het zo maar uitdruk, dus neergesabeld wordt... Uh, en dan vooral door tuchtcommissies. Dat zijn toch wel hele aparte groepen mensen. Want hoe voelde u zich die dag dat dat gebeurd was? Ja, rampzalig. Je voelt het wel aankomen. Maar het is, uh, uh, het is heel erg uh, wanneer je uit je beroep gezet wordt. Zeker wanneer je denkt dat dat onterecht is. En dat uh, zal een dus ook denken. Uh, ja, ja, hij dan, vindt dan het, dan het is over het de top, erger. hè, de beslissing. Wat zegt u? Hij vindt het over de top. Ja, dat is ook toch zo. Tenminste, dat vind ik ook. Nu, even los van die zaak, als we het hebben over wat je, wat je meemaakt. Hè, als er zoiets gebeurt. Die dag, u hoorde dat. Um, wat doe je dan zo'n dag? Ja, het, het, toch een beetje. Uh, maar laten, laten betijen. Uh, bezinken. Uh, je, je kunt niet anders en langzaam maar zeker uh, uh, komt het dan naar je toe en dan voel je je verschrikkelijk uh, onterecht uh, beoordeeld. En dan, dan langzaam maar zeker komt er een hoeveelheid uh, boosheid naar boven uh, ja, en, en, en ook teleurstelling eigenlijk. Dat, dat het systeem zo is dat, dat ze je vanwege deze zaken uit je beroep zetten. Dus teleurstelling uh, vanwege het feit. En ja, dan zit je. Uh, dan, dan moet je gaan realiseren wat het allemaal inhoudt. En dat, ja, want, uh... want uw zaken uh, die speelde een paar jaar geleden. Um, u behandelde in de tijd Sylvia Millekam aan het einde van haar leven, ja. um, volgens alternatieve geneeswijzen. En uh, volgens het Tuchtcollege heeft u haar dus, ik zei het al, willens en wetens laten wegkwijnen. Nou, NOVA berichtte in de tijd als volgt over uw zaak. Twee artsen die betrokken waren bij de behandeling van Sylvia Millekam... moeten, zes jaar na haar dood, hun artsentitel inleveren. Eén arts wordt bovendien voor een jaar geschorst. Al dus het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De artsen waren als alternatief genezers betrokken bij de behandeling van borstkanker van de actrice. Wat vond u het moeilijkste verwijt aan uw adres? Nou, dat, uh, het, het moeilijkste dat is uh, de motivatie van de, van de procureur-generaal. Geloof ik dat die mevrouw heet hoor. Ik ken die functies niet zo goed. Maar al nou, dat wegkwijnen. Dat je dus als, uh, als arts uh, beticht wordt dat je iemand. De dood in laat wegkwijnen. En uh, ja, je moet erbij geweest zijn om het te kunnen beoordelen. Maar we hebben dat, dat goede mensen we hebben ontzettend vertroeteld en goed behandeld. Uh, dat, dat wegkwijnen is in nergens uh, kun je dat woord goed praten. Nee, want u zei net in een bijzin: uh, die tuchcommissie, daar zitten maar rare mensen in. Uh, maar daar zitten toch gewoon juristen in die met verstand van zaken kijken? Nou, ja, ik weet niet of ze bij, mo bij Moskovits er verstand van hebben. Uh, maar bij mij uh, zitten er dus gewoon rechters in. En die hebben er gewoon. Die hebben er geen verstand van. Het is jammer. Maar er moet eigenlijk nog een soort rechtspraak komen van van uh, juristen die veel van de geneeskunde afweten. En dus ook van de alternatieve geneeskunde. En dan kun je erover oordelen. En dat, dat hebben ze niet, in de verste verte niet. Want u zegt, ik heb wel degelijk goed voor Sylvia Millekom gezorgd. Ja. En ja. dat blijft u ook vinden, zelfs als deze veroordeling... Hè? u bent echt uit uw ambt gezet, u mag ja. geen arts meer zijn. Dan nog blijft u ervan overtuigd? Oh ja, ja, ja. En dat, die, die steen die gaat bovenkomen, dat is dan de onderste steen... Maar dat, uh, want uw zaak speelt nog, hè? er is nog een ja. zaak bij de Hoge Raad. Ja. En u denkt dat u uiteindelijk gelijk gaat krijgen? Ik denk het wel. En anders ga ik het forceren. Dat, <lacht> ik gaat u naar het Europese Hof, bedoelt u? Nou, Bijvoorbeeld, uh, of ik ga andere mensen die het, uh, die het eigenlijk uh, uh, veroorzaakt hebben... die ga ik uh, aanklagen, want die zijn allemaal... Ja, die, die zitten nog rustig op hun stoeltje. En wie zijn dat dan in uw ogen? Nou, dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, vijf oncologen die haar gezien hebben en die niks voor haar gedaan hebben. Uh, dat is de huisarts die in het begin heel weinig heeft gedaan. Uh, ja, dus een hele U moment. denkt in elk geval dat er een heleboel andere uh, Terug nu naar de zaak van Moskowitz. Ja. Van ja die laat het er ook niet bij zitten, net zoals u. Die gaat er ook uh, in hoge beroep. RTL heeft al laten weten dat hij in elk geval uh, mag blijven bij hun. Voorlopig kan hij trouwens ook gewoon advocaat blijven. Uh, wat gebeurde er met u nadat u uiteindelijk uit nou, de beroep gezet werd? Ik werd uit mijn beroep gezet, dus ik mocht eigenlijk niks doen. Nee. Maar ja, het grappige is dat als ik mijn titel inlever... dan ben ik een gewoon burger. En als gewoon burger mag ik eigenlijk alles doen. Ik mag morgen een bord op mijn deur spijkeren... van uh, ik ben alternatief genezer. En uh, ik mag me alleen geen arts noemen. Mm -hmm. En ik mag geen recepten voorschrijven. En dat is op zich al erg genoeg, hoor. Maar ik mag een heleboel. Maar wat staat Moscovici te wachten? Want u heeft dat hele proces, wat, wat hij mogelijk ook ingaat nu... Uh, in geval als deze, hè, als deze ja. uitspraak blijft staan. Wat staat hem te wachten? Wat, wat, hoe gaat dat vervolgens? Nou, ik denk dat het, dat, dat het zwaar tegen gaat vallen... Uh, je krijgt erg veel mensen die afhaken. He, hij is nu ontzettend populair. Uh, nou. En, jawel. Ja, ook, ook wel gevreesd, maar het is toch een hele... Uh, een man waar je nog wel eens uh, naar uitkijkt wat hij nou even gaat, gaat zeggen. He, dus het is wel een komende. Ja, een komische... er in elk geval. Ja, en... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat... dat uh, dat, dat zal tegenvallen wanneer, uh, wanneer je dus wat verder opkomt. Dat mensen je gewoon niet meer zien. Wat heeft u meegemaakt? Uh, nou, heel, toch wel vrij veel hoor. Veel uh, kennissen en vrienden die, die, uh, die toch eigenlijk liever niet meer met je omgaan. Uh, de maatschappijtjes uh, zoals de, de homeopatenclub en de, de K -K Club en nog wat clubs. Die zeggen ja, we willen niet meer dat je lid bent. Uh, en hoe merkt u van uw vrienden dat? Ja, dat je ze gewoon minder ziet en uh, uh, dat ze op feestjes toch een beetje uh, mijden, het contact mijden met je. Ja, merkt u dat? Ja, ja, ja. ze waren echt, uh, in de maatschappij is het zo, uh, dat zie je vooral in Amerikaanse series, maar het is hier ook zo, denk ik, dat je, dat je graag gezien wordt met, met mensen die, die opvallen en die uh, ergens uh, aanzien hebben. Nou, dat aanzien was per acuut verdwenen. Want niemand weet hoe het precies gelopen is. Nee. Maar je bent wel plotseling uh, een boef geworden... in plaats van dat je denkt zelf uh, ontstellend mooi werk te doen. En wat deed dat met u? Nou, daar, daar word je echt heel bedroefd van. Maar uh, omdat ik daarnaast ook enorm kwaad ben geworden... heb ik gezegd, jongens, dat gaan we nog wel eens zien. En uh, dat, gaat, dat gaan we dus ook doen. Uh, het is nu binnenkort die cassatie-uitspraak. En dan, uh, en dan in tweede instantie ga ik nog een keer terug naar die terugcommissie. En hoe uh, is dat vervolgens? Hè? Uh, je hebt natuurlijk ook een, een, een gezin, je, u, heeft, u, u ja. heeft een vrouw. Hoe, hoe werkt dat vervolgens door thuis? Ja, dat, dat liep ook een beetje nog gecompliceerd. Uh, omdat ik ook nog weer in een echtscheidingssituatie zat. Had dat hiermee te maken? Uh, ja, ik wil, dat niet, ik wil dat eigenlijk niet zeggen. Maar het heeft er natuurlijk mee te maken. Want zo'n hele situatie die geeft dat je toch anders bent dan anders. Uh, je, je, je wordt zagarijnig, je wordt. Uh, uh, ja, je voelt al gauw, voel je, voel je benadeeld en uh, voor ongelijk en klaar. Voor ja, ja. Maar dat gaat dus alle kanten op. Dus ook gewoon naar je, naar je medewensen toe. Want heeft uw vrouw, uh, voordat u dan van haar ging scheiden... u wel gesteund al die tijd? Geloofde zij u? Uh, ja, ja, uh, wel. Maar toch, uh, zij was niet een aanhanger van, uh, van de alternatieve geneeskunde. Uh, dus, dus daar hadden we niet de, nee, de beste contact over. Het was een over. soort druppel misschien. Ja, zo, zo zou je het kunnen zien. De, de, want dan plotseling uh, word je, kom je ook nog in opspraak. Ja. En dan komt de familie ook in opspraak. Oh, dat is die familie van. Het, ja. De, ja. Want u zegt, hè, ik was cetera, we zijn nu een heleboel jaren verder. Um, heeft het u veranderd in de kern? Gaat dat met Moskowitsch wellicht ook gebeuren? Gaat hij misschien een ander mens worden? U, u spreekt uit ervaring. Nou, ik denk dat hij, en ik, ik geloof dat, dat is als hij net zo sterk is als ik... Dan doet het de, de, de, de, de, de, de niks. Dat is natuurlijk niet waar. Maar dan, dan overleeft hij dat wel. Dan euh, gaat hij daar straks uh, uh, niet onderdoeken, zullen we maar zeggen. Uh, hij, uh... Want dat bent u ook niet gegaan? Nee, absoluut niet. Nee, ik uh, functioneer uitstekend. En, uh... Want wat doet u nu? Ja, gewoon hetzelfde wat ik altijd deed. N niet verder vertellen. <laughs> maar ik bedoel, ik doe gewoon wat ik... Ik mag dat doen, gewoon. En... Uh... Ik, ik doe dat met, met, uh, met elan, zullen we maar zeggen. Ik ben toch wel een van de, van de betere in, in het land. En uh, ik zie dus dat de patiënten daar uiterst blij mee zijn. En we ontdekken nieuwe dingen in ons bedrijf waarmee we grote groepen kunnen... Want wat voor alternatiefs deed u ook bij bijvoorbeeld bij Sylvia Millekan? Nou, gewoon onderzoeken en dan kijken wat ze nou echt mankeerde. Mm -hmm. Of ze een bacterie had, hè? want daar ging het ook over. Ja, maar dat, dat is het verhaal wat die rechters dan zeggen. Maar wat ik altijd beweerd heb, dat is... ik heb gezegd, beste mevrouw Billekam, u heeft borstkanker... en u moet geopereerd worden, want we krijgen dat nooit voor elkaar. Dat is een heel belangrijk punt. En uh, uh, uh, daarnaast heeft u in dat, in dat proces heeft u een uh, bacteriële ontsteking... Ja. En waardoor heeft daar... het veel groter eruit ziet dan het in werkelijkheid is... Ja. En wat heeft u vervolgens haar aangeraden te doen? Nou, wij hebben, daar hebben we een behandeling voor. Ja, ja. En die, heeft, die, is, die is ook geslaagd. Ja. Dus, dus, het is, uh... Die heeft die bacterie wel ja, gedood. Echt, die hebben we weggekregen. Ja. Toen was ze zover dat ze door mij eigenlijk niet meer behandeld kon worden... want ik kon niks meer voor haar doen. En toen heb ik erop aangedrongen dat ze... Uh, dan is chirurg zou gaan, maar dat, ja. dat deed ze dus niet. Uh, of naar een ander, maar ik, ik heb de, toen het een punt achter gezet. Heeft u een advies voor meneer Moscovic? Ja, eh... Uh, ik zou zeggen krachtig doorgaan. Hm. En, uh, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe doet u dat? Opstaan en krachtig doorgaan? Ja, uh, je toch niet, niet uh, alles laten aanleunen door, door, door een krant. Uh, ik werd in de tijd helemaal kapot geschreven door de Telegraaf. Uh, dat moet je dus gewoon langs je af laten glijden. op en dat een gegeven kon moment. Dat zei u? Dat kon u? Uh, nou, met moeite, maar op een gegeven moment kun je dat, ja. En dan leg je die krant gewoon bij de oude papierbak in nee, plaats ik heb ze, van het ik heb ze wel bewaard. Ja? Ja. Waar liggen ze? <laughs> ik heb er een speciaal mapje voor. Ja. Ja. En pakt u het wel eens om te lezen? Nee hoor, het moet bij toeval moet ik het in mijn handen krijgen, maar anders kijk ik er niet meer naar. En heeft het tot slot, want daar is misschien prettig voor meneer Moscovici, heeft het u ook iets gebracht? Ja, uh, ik heb uh, uh, door dit geheel nieuwe dingen moeten ontdekken omdat ik oude dingen niet meer mocht doen. Ja. En uh, ik, ik denk dat ik. Uh, dat ik er uh, heel sterk uitgekomen ben. Uh, ik ben nu uh, toch knap oud, 73, maar uh, ik, uh, ik laat me nog niet uh, van, de, van de vloer vegen, zul maar zeggen. Goed, dank u wel voor uw komst. En ah, wachten ja. af wat de uitspraak wordt van, van de Hoge Raad in december. Ik sprak met René Broekhuizen, de voormalige alternatieve arts... Dus, van actrice Sylvia Millekam, die in 2001 overleed aan borstkanker. En ook hij werd dus, net als Bram Moscovici vandaag uit zijn ambt gezet. Tot half negen, twee dingen, van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Goedenavond, oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Dag, wel, Rindjes. Ja, Binnenkort krijgt het ministerie van Defensie een nieuwe minister. Uh, naar verwachting Janine Hennes-Plasgaard. Ja. En dat heeft te maken met deze muziek. Vertel. <laughs> nou, het is omgekeerd. Um, maar um, zoals u weet verschijnt op enig moment het nieuwe kabinet op het bordes. De trappen van het paleis. Uh, en daarna gaan de ministers aan het werk, naar hun departementen. Uh, nou, Defensie heeft altijd iets extra's. En in mijn geval, en ik denk dat het met mevrouw Hennis ook wel zo zal zijn... Eh, werd ik verwelkomd door de secretaris-generaal die op de stoep stond. De deur open. En er stond een militaire kapel. Een hele vrolijke muziek eh, te spelen. Dus dat is een buitengewoon aangename ontvangst. Uh, daarna ben ik naar boven gegaan, want dat is op de eerste verdieping... de ministerskamer, en heb een gesprek gehad. Het zogenaamde overdrachtsgesprek met mijn voorganger. Dat was uh, Henk Kamp. Mm -hmm. uh, en uh, nou, die vertrok op enig moment. En wordt er dan ook voor hem gespeeld eigenlijk? Nou ja, toen, nou ja, dan kijk je even om je heen. van, nou, Dit is het nou, hier hoop ik de komende vier jaar uh, door te brengen. Ja. Uh, tot ik uh, hele treurige uh, muziek buiten hoorde en ik naar buiten keek... en begreep wat daar gebeurde. <laughs> dat was de muzikale begeleiding van de vertrekkende minister. Oh. En ik reed realiseerde mij dus dat uh, vier jaar later of zoveel eerder dat ook mij zo overkomen. Dat was ook zo. Ja. Ook, of, ook voor mij is er treurmuziek gespeeld. Ja, ja. ja dat maar, is heel bijzonder. Maar goed, mevrouw uh, Hennis Plasgaard krijgt in elk geval voorlopig die leuke muziek, die vrolijke muziek. Ja. Um, de eerste vrouwelijke minister hè, daar in dat mannenbolwerk. Wat, wat, wat zal zij toch echt moeilijk vinden om aan te wennen daar? Nou, niet zoveel anders, denk ik, dan mannelijke ministers, hoor. Uh, nee? Minister... Nee. Kijk eens, trouwens, dat mannenbolwerk valt ook wel mee. Uh, er zijn ook vrij veel vrouwen uh, uh, bij Defensie, ook in de krijgsmacht. Uh, ik denk dat ze het na een paar dagen wel aan gewend zijn. Het, milita het, het militaire apparaat, de ambtenaren zijn zeer loyaal aan de minister... of het nou een man of een vrouw is... En um, ik heb in de jaren dat ik minister was, zeker vier of vijf vrouwelijke ministers uh, van EU- of NAVO-landen wel ontmoet. Dus zo bijzonder is het niet. Het ministerie op dit moment is denk ik meer geïnteresseerd in de financiële paragraaf van het uh, regeerakkoord. Want ze hebben de afgelopen uh, twee jaar natuurlijk verschrikkelijke bezuinigingen ja. voor de kap moeten uh, nemen. Nou, die zijn nog lang niet doorgevoerd. Er zijn nog honderden militairen die wachten op beslissingen over hun uh, uh, rechtspositie, over, uh, over hun baan. Uh, nou ja, ik heb begrepen dat er toch weer extra bezuinigingen komen. Ja, dus echt makkelijk wordt het, het niet vorig jaar. Het wordt voor haar zwaar, uh, want ze moeten dus en de vorige bezuinigingen nog verwerken. Plus uh, nog, wat, uh, nog wat extra. Uh, ze heeft geen staatssecretaris meer. Dat heeft uh, de huidige minister Hans Hille ook niet. Maar ik had gelukkig nog een staatssecretaris. Uh, het, is, het is echt een hele zware baan. Maar er staat tegenover, het is een prachtig apparaat. Uh, er zijn geweldige mensen om mee te werken. Ze zijn zeer loyaal. Uh, is dat typerend nou ja, aan Defensie? Zeer ja, dat, dat, ja, dat is... Uh, ja, dat is wel een beetje het esprit de corps, dat hoort er wel bij. Maar dat betekent dus ook dat als je minister bent... dat je ook uh, loyaliteit terug moet geven. Uh, voor de troepen moet gaan staan, uh, niet alleen letterlijk, maar ook uh, politiek. Ja. Dat, dat wordt zeer gewaardeerd en, en ook richtingen geeft. Want dat is natuurlijk iets wat u ook niet van huis uit mee had. Hè? Ik bedoel, u had ook geen militaire dienst uh, vollopen. hoe zeg je dat, gedaan. Nee, en, uh, en mevrouw Plasgaard natuurlijk ook niet. Nee, maar dat is geen, helemaal geen, geen, geen, geen, geen, geen, geen probleem. Uh, je bent geen militair... Je moet ook vooral niet zo gek doen om in een uniform te gaan lopen. Dat is geloof ik zelfs formeel verboden. Je bent een politicus, je staat met één uh, been in het departement en met het andere been sta je in het politieke wereldje. In de ministerraad, in je partijen uh, en dergelijke. En dat weet men ook. Uh, het is handig als je wat van rangen en standen uh, weet. Dat leer je vanzelf wel. En daar heb je ook een adjudant uh, voor. Maar in die hele grote uh, wereld, dat is toch een heel groot bedrijf, is er eentje die de knoop doorhakt? En dan is het ook uh, wel eens goed als het geen militair is, maar de politicus, de minister. En had u inderdaad heel erg het gevoel van. goh ja, nu ben ik degene die hier uiteindelijk de knopen doorhakt? Ja, dat, uh, dat besef. Formeel weet je dat natuurlijk. want <laughs> Niemand hoeft ermee uit te leggen wat zeg maar, de staatsrechtelijke en politieke positie van die minister is. Maar toen ik. Uh, om nog even dat verhaaltje van zo even voor te zetten, na die muziek. Uh, nou ja, dat was tenminste aan het eind van de middag. Vervolgens werd ik meegenomen naar het uh, Defensie-Operatiecentrum. Dat is een centrum in het midden van het gebouw. Uh, waar alle verbindingen met alle operaties 24 uur per dag uh, worden opengehouden. Nou, dat was natuurlijk vooral in mijn tijd uh, uh, Afghanistan. Uh, daar kreeg ik een briefing uh, over onze verantwoordelijkheden op dat moment. En toen begreep ik heel goed, dat was natuurlijk psychologisch verstandig... want als er op dat moment iets zou gebeuren... was je in de volle betekenis van het woord uh, politiek verantwoordelijk... en het was goed om de nieuwe minister met zijn neus op die verantwoordelijkheid te ja. wijzen. Maar voelde u dat toen ook echt meteen? Ja, uh, kijk ik heb een lange politieke carrière achter de rug, ook in de Tweede Kamer. Uh, ik, ik wist vrij ik weet echt wel wat van Defensiebeleid. Niet, niet van de organisatie, maar wel van beleid. Ik wist natuurlijk van die operaties. Ik zat in de Eerste Kamer en kijk, van afstand leefde ik wel mee. Maar het daadwerkelijk gevoel van, nu moet jij daar leiding aan geven... nu moet je ook verantwoording afleggen als de dingen niet goed gaan... ja, dat moet langzaam wel indalen. En de, nou ja, dan is het heel goed om, om op de eerste de beste dag... Uh, dat goed voorgeschoteld te krijgen. En daar slaagden ze wel in. En er was niet een moment of zo dat u dacht... oh ja, en nu inderdaad, zeg, nu ben ik het. Nee, je groeit er natuurlijk naartoe. Ja. Dat is al tijdens die formatie, uh, zoals bij veel, denk ik, kandidaatministers uh, gebeurt, bij mij tenminste wel. Aan het begin van de formatie dan word je gebeld met de vraag, uh, nee, dit geval, in mijn geval, dus André Rauvoet, van ben je eventueel beschikbaar als het goed gaat? Nou ja, daar had ik over kunnen nadenken, want ik zag die vraag wel aankomen, toen dus ik zeg ja, ik ben wel beschikbaar. Ja, ik kreeg ook nog zo'n vraag, wat zijn dan je voorkeuren? Oh, je mocht kiezen? Nou, ja, nou ja, nee, dat, zo, zo gaat dat ook weer niet. Kijk, zeker als een kleine politieke groepering... weet je dat er een aantal posities sowieso niet beschikbaar komen. Bedoel, je moet het gek zijn om, om zeg, te, zeggen ik wil minister-president worden... of minister van Financiën, om de buitenlandse zaken... Maar ik had mijn voorkeuren en de Defensie stond toen al bovenaan. nou Dan gebeurt er een tijd niks, dan word je een beetje zenuwachtig. Um, en um, aan het eind van de rit, toen het wel duidelijk was... dat de ChristenUnie in het kabinet ging... Kwam André Rouwford nog met hele andere departementen langs? Denk daar eens een keer aan. Nou, daar moest ik niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar alles bij elkaar is er gelukkig wel goed terechtgekomen. Maar als u nu naar de actualiteit van dit moment gaat, die laatste 1-2 weken voor de definitieve wederiging van een nieuw kabinet, is voor sommigen wel een soort boulevard of broken dreams. Uh, dat moet u niet onderschatten. Uh, er zijn ministers of staatssecretarissen die heel graag hadden doorgegaan. Nou, dat kan dus niet. Er zijn er die zichzelf zeer geschikt hadden uh, bevonden... en die misschien al wel met, of met Samson of met Rutte hadden gesproken... en die het toch niet in slagen. Ik heb het zelfs meegemaakt dat die minister op de allerlaatste dag... voor het journaal uh, uh, begreep uh, dat hij toch minister was uh, geworden. Het is een hele rare periode. Ja, want mevrouw Hennis Plasgaard die zegt ook... Uh, ik moet nog formeel worden voorgedragen. Uh, is het zo dat er ja. inderdaad nog een kink in de kabel kan komen voor haar? Dat kan altijd. Um, ook hele onaangename. Nou, dat verwacht ik bij A niet. Uh, maar um, in, in, in deze dagen wordt er nog even bij de AIVD uh, naar je gekeken. Of je vroeger geen gevaar bent geweest <laughs> voor de openbare orde. De ja. Belastingdienst uh, gaat nog eens een keer kijken. Of je wel netjes bent geweest. Justitiële documentatie uh, wordt nagegaan. Of je geen strafblad uh, hebt. Uh, die moet ook vooral uh, wel de waarheid vertellen. Als er dingen over je verleden worden gevraagd. Er zijn ook voorbeelden van, van mensen die zichzelf iets mooier voorstelden. En nou uh, ja. Na een paar weken of nog, nog korter op straat stonden. Ja, dat zal met haar steken niet het geval zijn. Zij is een zeer ervaren politica. Heeft in het Europees Parlement gezeten. Heeft in de Tweede Kamer gezeten. Ja, dus maar we dit er zijn wel, van... wel wat onzekere dagen. Aan de andere kant, het hele ambt is een onzekere periode. Dat moet je niet vergeten. Het is een, een soort haastse wijsheid dat er eigenlijk maar twee mooie dagen zijn. in het leven van die minister. Mm -hmm. De eerste en de laatste. Nou, dat is wat overdreven. Uh, maar er zit een kleine kern van waarheid in. Het is, uh, zeker bij Defensie is het een heel zwaar ambt. En toch leuk? Ik heb zelf fascinerende jaren gehad. En noemen ze uh, iets ja. fascinerends? Uh, uh, nou, bijvoorbeeld de contacten met de mannen en vrouwen in het veld. Uh, ik ben, dacht ik, een stuk of elf keer ben ik in Afghanistan uh, geweest. Mm -hmm. Dus in Kabul. Ook de politieke bezoeken met de president bijvoorbeeld... en met mijn collega, de minister van de Defensie van Afghanistan. Maar vooral natuurlijk met de mannen en vrouwen. En wat is daar dan fascinerend aan? Nou, om te luisteren naar hun beleving, naar hun werkelijkheid... Om, uh, ik ben ook uh, ik heb ook wel eens gesproken met een peloton uh, die net een paar dagen daarvoor een collega hadden verloren en dat kon je aan die ogen nog zien uh, nou uh, dan ben je maar minister uh, en dan zit je heel ver weg in Den Haag maar tenslotte is er natuurlijk wel een verantwoordelijkheidsband... tussen hen en, en de minister. Dan is het goed om met hen te spreken. Ik heb een geweldig respect gekregen voor de krijgsmacht... voor de Nederlandse militairen. En dan ben ik ben het niet de enige, want uh, in die jaren... heeft de Nederlandse krijgsmacht ook internationaal... een fantastische reputatie opgebouwd. Uh, ja, des te zuurder was het de afgelopen twee jaar... dat ze bij thuiskomst zoveel moesten inleveren... in financiële zin. U, uh, u was uh, he, onderdeel van dat kabinet in de tijd. Staat u daar opeens na 21 jaar in de Kamer op het bordes... Weet ja. u het nog? Zeker, was ja. Het leuk? Zeker. Hoe was het? Uh, ja, dat was aardig. Omdat je, ja, het is toch een beetje alsof je in een soort ansichtkaart stapt. Ja, precies. <laughs> je hebt natuurlijk dat plaatje al heel veel gezien, van al die vorige kabinetten. Um, en waarachter, daar sta jij nu, uh, samen met je nieuwe collega's, nou, in diezelfde setting, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen met hetzelfde staatshoofd, want uh, toen wij begonnen was koningin Beatrix toen ook al heel lang staatshoofd. Uh, mm -hmm. uh, hetzelfde plaatje, maar nu opgevuld met andere mannen en vrouwen. En daar ben je er een van. Dat is wel een bijzonder moment, Ja. Ik zal het niet ontkennen. Want wat bent u nu aan het doen? Uh, ik heb eerst een tijd lang uh, uitgerust. Uh, want ik ben ook nog negen maanden minister van Wonen, Wijken en Integratie geweest. Zoals u misschien weet toen we demissionair werden. Uh, ik doe nu uh, een aantal betaalde projecten. Uh, eentje in de zorg. Uh, eentje uh, in de sfeer van het onderwijs uh, voor de oprichting van een cyber ik heb er meer... Nou, dat hoort u later vast nog ja. wel eens een keer... wat. Okay, uh, willen we vragen... Een aantal prodeo-activiteiten ja, ja. in kerk en maatschappij. Heeft u een advies aan mevrouw Hennis? Um, heb veel vertrouwen in uh, de ambtenaren, uh, de militairen natuurlijk inbegrepen van het ministerie van Defensie realiseer je dat je een zware maar een fantastische uh, uitdaging tegemoet uh, gaat, uh, geef loyaliteit, dan krijg je ook een heleboel loyaliteit uh, terug uh, en dan zou je na verloop van tijd hetzelfde ervaren als wat ik heb ervaren, je, je bent weliswaar niet one of the boys, nou in haar geval dus one of the girls, mm -hmm. maar wel part of the family je bent wel echt wel deel van zo'n familie geworden want ik heb aan mezelf gemerkt uh, in die vier jaren is er wel zo'n stempel op mij gezegd... dat die, die, die betrokkenheid op en die, ja, die band met uh, de krijgsmacht... Die, die, die hou ik de rest van mijn leven wel. Zou u nog een keer willen, als u nog een keer zou bellen? Uh, nou, alleen als ik uh, bij de minister van Financiën eerst langs mag... Uh, en van verzekering verzekering krijg... Uh, dat ik een deel van de vorige bezuinigingen mag terugdraaien. Ah, ja, ja. De minister die ja, gewoon met de uh, cadeau... Ze krijgen we niet gratis meer. Goed, heel veel succes in geval met al uw bezigheden. Ja, dank u wel. Dag, mevrouw Reintjes. Dag, meneer van Middelkoop. Ik sprak dus met de oud-minister van Defensie. En binnenkort zal de kogel door de kerk gaan nemen we aan... voor Janine Hennis Plasgaard. Dit was hem, de uitzending van deze dinsdagavond van uh, Max van Twee Dingen. Uh, op onze site tweedingen.nl wil informatie over onze gasten en kunt u ook gesprekken terugluisteren. En er is ook een gastenboek mocht u reacties willen achterlaten. Nou, BNN Today staat te trappelen. Veen Veenhoven, Dat wat zijn ikker. jouw onderwerpen? Natuurlijk hebben wij het over de storm, Sandy. Het allerlaatste nieuws uit New York. Michiel Vos, onze verslaggever, die zit daar. Um, en die vertelt natuurlijk hoe het vannacht was en hoe het nu was. En we hebben Harry Lensink van Vrij Nederland, misdaadverslaggever over de val van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 De premie van 20 euro geldt voor bijvoorbeeld mensen in de bijstand. Iemand met een modaal salaris gaat per maand ongeveer 140 euro betalen. De Nederlandse farc strijder Tanja Nijmeijer is volgens een Colombiaans radiostation onderweg naar Cuba voor de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering. De Colombiaanse regering spreekt die berichten overigens tegen. En strafpleiter Bram Moskowitz zal zelf aanwezig zijn... bij de behandeling van het hoge beroep van zijn tuchtzaak. Dat zei hij op Radio 538. Moskowitz is door de Raad van Discipline voor het leven geroyeerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 30 oktober 2 over half 9. Goedenavond. Misdaadsverslaggever Harry Lensink van Vrij Nederland... die zag de val van Moskowitz al lang aankomen. Straks is hij hier. En we bellen zometeen met New York als de telefoons het nog doen... natuurlijk na de orkaan Sandy mee te kijken. In de studio ga je naar radio1.nl... en dan klik je op de webcam. En dan zie je Luc. En hey. Luc is ongelooflijk blij... dat we het zo meteen gaan hebben over The Walking ja, Dead. Ja, fantastisch. Ja, je bent verslingerd, hè, deze adres. Heerlijke serie. Eén van de best bekeken Amerikaanse series ooit. Ja, en ook sowieso vind ik de best, één van de best gemaakte Amerikaanse series ooit. Horrorserie niet te vergeten. Splatter. Um, ja, ja, aftrap van seizoen 3 uh, gebeurt vanavond. En wij hebben een spitsjournaliste Die was erbij op de set. En die weet precies hoe en waar het allemaal splattert... En dat is uh, indrukwekkend, kan ik je vertellen. Dat zo meteen. Wil je meepraten via Twitter? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Look. Today stop ik zo meteen na 9 uur. Nieuws over Bram Moscovits en ook de st Storm Sandy. Dat waren echt twee nieuwsberichten die alles domineerden. Vandaag werd er eigenlijk een beetje gek van. Verder nog een restje regeerakkoord. En ook vandaag druppelde er nog wat reacties binnen. Enig idee wat wij moeten gaan betalen als student vanaf 2016? Veel. Wat vind je ervan? Stom. Ja, zo waren er wel <laughs> meer reacties. Ook met wat meer woorden en wat hoog niveau. Straks na negen uur hoor je meer. Dankjewel, Luc. Eerst het sportnieuws natuurlijk. Tim Steens, nog nooit bij mij aan tafel. Goedenavond. <laughs> ja, goedenavond. En nog even zwaaien naar Freddy van Tijn. <laughs> Dag, Freddy. Tot straks. Dag, Ja, het, het gaat over voetbal, want in de derde ronde van de KVB-beker... Uh, ...begint om kwart voor negen, dus dat, dat is over een minuut of tien. Het duel tussen FC Groningen en Adel Den Haag. En in de Euroborg in Groningen is al slaggever Andy Houtkamp... Uh, Andy, je uh, Groningen doet niet zo goed in de competitie. Uh, zetten ze alles op de beker? Ja, het is, hey, als je nou het over een dooddoener hebt, de snelste weg naar Europees voetbal is via de beker. Als je, dat, uh, als je die wint, dan heb je meteen Europees voetbal. Uh, dat kan ook makkelijk. Overigens een van de leukste wedstrijden in de beker van een paar jaar geleden. In 2010 was FC Groningen tegen ADO. Toen won FC Groningen naar strafschoppen. Het was midden in de nacht zo'n beetje. Uh, dit zijn van die wedstrijden heerlijk. Om kwart voor negen beginnen. Er zit ook geen hond in uh, het stadion. Tenminste, uh, normaal is het redelijk uitverkocht hier. En nu zit er nou een duizendje of drie, vier. Maar misschien dat nog wat gaat komen. Uh, ja, ADO, uh, Groningen tegen ADO Den Haag. Een leuke wedstrijd. Ik uh, verwacht er toch wel iets van. Het veld ligt er goed bij. De spelers hebben er toch wel zin in. En uh, wat ik al zei, het is altijd belangrijk om voor de beker verder te gaan. Je verdient wat geld en je kunt uh, dicht bij Europees voetbal gaan komen. Dus reken maar dat beide ploegen er helemaal voor gaan. Kunnen ze in hun sterkste opstelling uh, aantreden vanavond, uh, Andy? Ja, eigenlijk wel. Als ik zo kijk naar FC Groningen. Uh, zoals ze eigenlijk al weken spelen, ook ADO Den Haag. Uh, met de vertrouwde elf met één ex-Groninger erin. Danny Holla en misschien dat hij, want dat is een belangrijke voetballer bij Adel Den Haag, eh, het verschil gaat maken vanavond. Maar beide ploegen dus redelijk compleet. Goed, we horen meer van jou vanavond. Dankjewel Andy Hartkamp in Groningen. En in die derde ronde van de KVB beker is al één wedstrijd gespeeld. De graafschap Go Red Eagles eindigde in 0-3. En tennisser Igor Seisling heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Parijs. Hij boekte een knappe overwinning op de Oekraïner Alexander Dolgopolov En dat is de nummer 18 van de wereld. Seisling won met 6-4 en 6-2 en speelt nu in de tweede ronde tegen de Serviër Janko Tipsarevic. En de Brit Bradley Wiggins heeft niet verrassend de Velo doorgewonnen als beste wielrenner van 2012. Deze verkiezing wordt georganiseerd door het Franse maandblad Velo Magazine. De winnaar van de Tour de France kreeg de voorkeur boven de Belg Tom Bonen en de Spanjaard Joaquim Rodriguez. En dan zwemmen tot slot, want Joost Rijns is opgenomen in de selectie voor de Europese kampioenschappen Korte Baan volgende maand. Het wordt zijn eerste internationale toernooi sinds hij hersteld is van teelbalkanker. Afgelopen weekend maakte hij zijn rentree op het nationale niveau. Rijns start bij de EK in het Franse Chartres op de 100 meter en 200 meter vrije slag. Dat was het voor nu. Meer sport natuurlijk in Langte Lijn vanavond vanaf 10 uur en die houtkamp met flitsen. Natuurlijk, ik heb Twan niet gemist. Tim. Dank je wel. Tot snel weer. Dank je wel, Tim Steens. Die mag hem niet leuk vinden, maar stiekem vind ik hem best leuk. Fascination, Alphabet. En als je wil, kan je uh, figureren in een nieuwste clip. Dan ga je naar alphabet.com en dan kan je jezelf opnemen met de webcam. En wie weet, als je leuk bent, kom in. Radio 1. Tonight, Vietnam Hurricane today. Sandy, coming ashore on the East Coast. This is a massive storm. One of the largest this country has seen. Thousands head to shelters, others ignore warnings to get out. They are now in harm's way. Trains stop, flights are grounded, and America's largest city closes down as the hurricane closes in. Ja, de orkaan Sandy heeft het gehoord voor miljarden aan schade aangericht, bijna 40 levens heeft die gekost inmiddels. Op dit moment zitten nog steeds miljoenen mensen zonder stroom, maar met een allerallerlaatste streepje batterij hebben we gelukkig Michiel Vos vanuit New York toch aan de lijn gekregen. Michiel je bent erin. Hallo. Hi. Um, gisteren hadden we je aan een telefoon en toen was het nog een beetje een half lacherig gesprek. Van oh, ik vind het ook wel een beetje spannend. En wij zaten ook een beetje te lachen in de studio. Het was heftiger dan gedacht. Ja, we zaten gisteren nog te lachen. Maar het, is de, het lachen is de gemiddelde New Yorker nu wel uh, vergaan. Ja. inderdaad. 40 doden, enorme schade. Ikzelf, maar ook honderdduizenden anderen zitten de komende dagen waarschijnlijk zonder stroom. We rijden geen metro's. De beurs is dicht, er is geen licht, er is geen stoplicht, er is geen ijskast en je iPhone is zo leeg, dat weet je. Dus dan moet je dus naar Midtown, voor mij als downtown bewoner, om je iPhone op te laden. Om eens even een heel modern probleem aan te snijden. Ja, ja we kunnen nog net bellen hè, nu. We kunnen nog net tellen, maar je moet wel opschieten. Nee, <laughs> oh? nee. Maar nee, Maar ik bedoel, ik, je, je bent dat niet meer gewend, zeg maar. Nee. Tenminste, ik niet als Westerner. Nee. En je woont dan in het, het centrum van de wereld. New York, de hoofdstad van de Westerse wereld. Het financiële hart van Amerika en de wereld. Ja. En dan gaan we vijf dagen zo'n beetje plat. Deze hele week is een soort blackout geworden. Dat is bizar. Ik hoorde overigens dat overal uh, is natuurlijk de stroom uitgevallen. De beurs is dicht, maar alleen bij Goldman Sachs zijn de lichten nog aan. Juist. Ja, enkele bankiers hebben het natuurlijk goed voor elkaar. En nu gaat de beurs overigens morgen weer open. Want dat is belangrijk natuurlijk voor de New Yorkers. Dat de beurs is natuurlijk niet alleen de beurs zelf waar mensen werken. Maar het vertegenwoordigt Wall Street. Het vertegenwoordigt het symbool. En zie ook na 11 september 2001 toen de beurs. En meteen weer, dat duurde toen een paar dagen... weer aan het werk moest om te laten zien... aan de rest van Amerika en de rest van de wereld. En ook New Yorkers zelf, want we zijn weer terug. Ja. Maar dat de storm heel hard heeft toegeslagen... is wel duidelijk. Ja, even over jou uh, vannacht nog, Michiel. Hoe, hoe heb jij die nacht beleefd? Ja, ik stond met buren... buiten het huis, op straat... en zag het water vanaf de Hudson-rivier... die zo'n beetje 500 meter ten westen... van mijn huis ligt, langzaam naar binnen... kruipen over de straten. En je ziet dat... Auto's langzamerhand onderlopen en lager gelegen straten aan de westkant lopen onder. En dan komt het tot jouw straat, in, in mijn geval Greenwich Street in de Tribeca. Een soort modieuze gebuurd waar dan allemaal mensen net in te, in te snelle outfits staan. Maar die worden hun huizen lopen wel onder. En opeens wordt het allemaal heel ouderwets met zandzakken slepen en met zaklantaren prutsen. En je ziet ook allemaal hoe ongelooflijk onvoorbereid de gemiddelde moderne wereldbewoner is. Ja. Dat, dat, daar ben ik zelf ook bij hoor. Bedoel, maar jij, wo jij woont leven. vijf hoog hè? Dus... Ik woonde vijf hoog, dus alleen mijn kelder, die, die behoort aan mijn gebouw en niet aan mijzelf, die mm -hmm. staat onder. Maar dat betekent wel weer dat er alles gaat uit. En om half negen gisteravond ging de stroom uit. En als dat eenmaal gebeurt, dan weet je als Amerikaan dat gaat dagen duren. Ja, en, en nou goed, jij hebt het dus uh, uh, prima doorstaan. Um, hoe, hoe wat merk je aan de mensen op straat en je buren en je vrienden? Dan zitten daar heftige verhalen tussen. Ja, er zitten mensen met ondergelopen huizen, uh, weggedreven auto's. Uh, natuurlijk 40 doden. Dat wil niet zeggen dat iemand, iedereen mensen kent die zijn uh, doodgegaan. Maar het is wel, overal is er schade. En de stad was een spookstad, gisteravond, maar ook vandaag was het eigenlijk wel een beetje luguber downtown. Er was helemaal niks. Overal troep op straat. Uh, je ziet gewoon, uh, uh, het water stond daar een meter of twee meter hoog en dat kun je gewoon zien. Ja. En dat is heel raar om dat in New York mee te maken. Er is geen zee, er is geen Atlantische Oceaan die je kunt zien. Uh, er is slechts een rivier die een halve kilometer verderop ligt ja. en die dan zo over, kan overstromen. Zee... En dat leidt dan weer tot ontploffingen en de ja, metro. 23, ongeloofd... 23 branden zouden er zijn. Ja, er zijn branden geweest in Queens, eh, met name in een bepaalde buurt, maar ook in een transformatorstation op de 14e straat. Wat dan weer heel downtown min of meer platlegde wat betreft eh, elektriciteit. Dus dan heb je het bizarre idee dat alles onder de 39e straat, zeg maar, de helft van Manhattan, de zuidelijke helft, heeft een grof samengevat. Uh, dat, dat ging zwart gisteravond. En dat komt ook niet meer snel goed. Uh, we denken dagen en misschien nog wel een week. En ja, in, in, in die delen is ook uh, is tot rampgebied verklaard. Hè? Zijn daar de, de hulptroepen al bezig? Je nee, zie je enorm veel politie, enorm veel brandweer. Ik heb nog zelf geen National Guard troepen gezien, maar die zijn er wel. He, en dan is het een soort samenwerking tussen de staat New York... of de staat New Jersey en de federale overheid. En dan zie je ook weer heel mooi dat... Sommige gouverneurs, of ze nou republikein of democraat zijn, even zeggen dat de president goed zijn werk doet. En dat hij dus er goed voor zorgt dat de federale overheid de staten ter plekke steunt en ondersteunt. En van, van informatie voorziet en van groepen en van geld en van noodmateriaal. Nou, en dan zie je dus een klein beetje politiek al binnen sluipen. Waar er natuurlijk geen politiek wordt bedreven, zeker niet door Obama. Die is nu weer helemaal van kandidaat president geworden. En zo... En zo kijkt iedereen een beetje met ontzag en verbazing... en ook wel met enige gêne, volgens mij, naar New York... dat zo hard is getroffen door zo'n storm die helemaal niet zo heel, heel groot was. Ik bedoel, het was groot, maar het ging niet zozeer om de wind. Het ging veel meer om het water ja. dat langzaam naar, naar binnen kroop. Goed. Michiel Vos, vanuit Manhattan met zijn laatste streepje op zijn telefoon... sterkte nog even daar, maar spreek je snel weer. Dank je wel, na negen gaan we het uitgebreid hebben over Bram Moskowitz. Die man heeft niet zo'n goede dag. Even je weg en de rest van zijn leven mag hij zijn werk niet meer uitvoeren. Je zal het ongetwijfeld gehoord hebben. Meer van BNN Today vind je trouwens op Facebook. Facebook.com/slash BNN Today. Ik zag veel van dat. Out on the Dock. Even tossed down the stairwell. Niet de mensen die walkers. Luc zit hier in de studio helemaal te genieten. Luc's uh, allerfavorietste serie ooit ongeveer zombie-drama The Walking Dead. Uh, vanaf vanavond start in Nederland het seizoen uh, derde seizoen. En spitsjournaliste Constance van Amstel die mocht een kijkje nemen op de set. En Luc glijdt nu al van zijn stoel af nou, van... Nou, heel masselaar, Constance, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, een, een, set, een, een set dus van een zombie-serie. Dat moet een hele ranzige bol zijn. Nou, dat was het ook. Dat mag ik ook. Ik heb wel, wel vaker uh, filmsets of series sets uh, bezocht. En in dit geval, uh, het, het speelt zich uh, derde seizoen uh, speelt zich af op een uh, in een gevangenis. Een oude verlaten gevangenis. waar uh, maar ja, de walkers, de zombies, zeg maar uh, tijden hebben rondgedwaald. Voordat uh, de groep over de levende waar de serie over, over gaat daar aankwam. En uh, dat zie je ook. Het is echt heel erg smerig. En ik keek om me heen, overal lag afval. Ik dacht eerst: wat is het hier vies? Maar dat hoorde ook echt erbij. <fijt> maar hoe bedoel, lag... je, hoe bedoel je afval? Bananenschimmel. Ja, of... kapotte kapot, computers, uh, uh, blikjes, uh, uh, lappen stof, uh, wc-papier wat zo slingert: van het vieze bruine, grijze spul. En ja. de muren waren beschimmeld. En... Ja, gespocht eigenlijk, weet je wel. Van dat vocht die er dan, uh, dat dan inslaat. Ja, ja. En, uh, maar, dus, maar onze eigen afval mochten we er niet bij gooien... want het was wel heel keurig gesorteerd, zeg maar. Het zag het <laughs> ja. niet uit, maar het was wel zo. Maar dat is heel veel ranzig. Maar ik denk bij zombies natuurlijk ook aan heel veel bloed. En, en ik weet het niet, allemaal opgescheurde huid. En ja. bedoel, dat zie je ook allemaal daar? Uh, nou ja, er zijn, uh, er zijn natuurlijk uh, veel uh, figuranten aanwezig uh, op zo'n set... die, uh, die walkers uh, spelen... Nou is het zo dat uh, ja de meeste zijn toch wel van een van een afstandje te zien zeg maar en niet van al te close up en die zijn vooral zwart opgemaakt. Dus er zit ja, ja. vooral veel. Mink en zwart op, voor okay. om schaduw te creëren van ingevallen gezichten ja. eigenlijk. Luc, vertel jij even heel kort waar de serie over gaat, want ik denk dat er best wel wat mensen zijn die hem nog niet kennen. Nou, het is een serie, uh, de wereld is eigenlijk een beetje uh, vergaan, lijkt het wel. Het is een beetje New York op dit moment, alleen dan is er ook een soort virus overheen gegaan. Uh, een man krijgt een auto-ongeluk, komt in het ziekenhuis terecht, raakt in een coma... Half jaar later wordt hij wakker en dan is dus de hele wereld vergaan. Is er een virus overheen gegaan. En zijn alle mensen die zijn overleden zombies geworden. Die willen andere mensen opeten. Als je wordt gebeten, word je ook een zombie. En hij en is dus de enige die nog normaal is. Hij is een van de mensen die nog normaal is. Weet niet helemaal hoeveel mensen nog normaal zijn. Hij zoekt zijn vrouw op. Die is ook nog normaal gebleven. En samen proberen ze met nog een groepje mensen ja, te overleven in deze bizarre ja. wereld. Uh, Luc, Constance, ik had het er met Luc over. En uh, Luc zei, ja, het is een fantastische serie. Je moet het zien. Ik heb wel wat stukjes gezien. Het ziet er inderdaad heel hard. Mooi uit. Maar wat maakt die serie tot zo'n waanzinnig succes? Uh, nou, ik denk dat het, uh, het, het is ook uh, heel, het is heel goed in elkaar gezet. Uh, het is namelijk een, een ja, het is horror natuurlijk, want het zijn zombies. maar het is eigenlijk een dramaserie. Uh, omdat het natuurlijk op dit moment uh, is fantasy is sowieso wel heel erg. Uh, uh, ja, populair, zeg maar, hè. dus het, de, de, de vampieren, en hebben we net gehad, en, en in de serie als Game of Thrones doet het ook super goed. Het ja. gaat allemaal over een wereld die niet de onze is. Het is anders dan het onze, en in dit geval gaat het dan over een uh, post-apocalyptische wereld, zeg maar. Dus zeg maar, het einde van de wereld uh, uh, komt eraan. En, uh, dat, dat, ja, dat spreekt mensen toch blijkbaar heel erg aan, maar jij zegt het een record een record. Ja, waren ja de eerste, uh, wat was het, meer dan 10 miljoen kijkers voor de eerste aflevering ja. van, van serie 3, ja. dat is waanzinnig. Ja, ja, dat is twee weken geleden, 10 miljoen, dat uh, 10,8 eigenlijk, dus bijna 11 miljoen. Terwijl na de eerste aflevering van de tweede seizoen, dat is ook al een record, dat waren, dat waren uh, de ruim 7 miljoen. Hm. Het, uh, het neemt ook nog eens enorm toe. Ja, maar, Luc, wat er ook zo mooi aan is. Het is ook een. Het is ook een nee, ja, ze zei het net al: een drama. Het is ook voor mensen die niet van horror houden. Ja, valt Valt ja, ook wat ja. er genieten. Nou ja, want uh, er zit heel veel bloed in. En, en, en mensen worden opengespleten. En, en, en haken in hoofden geslagen en zo. En het klinkt misschien een beetje stom, maar alles is wel functioneel. Het is wel functioneel gespletter. <lacht> het hoort er allemaal bij. En, je, je, en op een gegeven moment ga je zelf denken: van, Nou, misschien zou ik ook wel reageren. Mensen worden ook harder door het seizoen heen. Je ziet ze ook slecht worden een beetje, of misschien juist of ja. niet, je moet keuzes maken, dus dat is wel... Maar uh... ik, ik hou bijvoorbeeld meer van, ik ben meer van de school West Wing en Borgen, iets realistischer. <lacht> Denk je dat ik hier ooit van gehouden houden? Ja, in... ja, absoluut. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja. want ja. de, de, de verhaallijnen is niet helemaal overheen, <lacht> uh, het is niet helemaal gelijk, maar ja, het is, het is, wat Constance ook zegt, het is wel een drama ook, vooral. Ja, want die mensen vertrouwen elkaar ook niet meer, hè, want bijvoorbeeld in seizoen 2, daar was op een gegeven moment uh, Rick, de hoofdrolspeler, de agent, om die het eigenlijk allemaal draait, zeg maar de leider van de groep, bleek dat hij sinds seizoen 1 al wist dat het om een virus ging dat iedereen besmet is maar dat heeft hij al die tijd heeft hij dat geheim gehouden dus waar het nu seizoen 3 om gaat draaien, is ook van hoe zijn de verhoudingen nu binnen de groep? Nu blijkt dat Rick al die tijd heeft geweten dat er een virus. Uh, ja, ja, dus onder, het, het gaat onder onder ook psychologisch, er, spelen er ook allemaal dingen. Absoluut, dan ja. is er nog een baby van wie iemand weet wie nou eigenlijk de vader is. Oh dus ja, ja, kijk, nog dat best zijn meer verhalen. Vind, die verhalen <laughs> interesseren me helemaal niet, zo. Dan ga ik altijd even een biertje halen. Dat vind ik soms uh, even tot slot. Jij hebt op die set rondgelopen. Uh, je ja. weet wat voor scènes er gedraaid zijn voor seizoen 3. Ja. Maar daar mag je echt niet over praten, inhoudelijk. Nee, ik mag daar niks over zeggen. Ik heb zelfs een contract moeten tekenen van 1 miljoen dollar. Dat uh, als ik wel iets verklapt, dat... Uh, ja, want ik was natuurlijk bij een bepaalde aflevering. Want ik, zeg maar, laat weten in welke aflevering ik was en wie daar nog op de set waren. Ja, dan weet, het, weet men yeah. tot welke aflevering wie er nog in zit. Zeg maar. Dat is... Uh, ja, best tricky. Ik, ik, ik verspreek me nog heel snel. In dit geval uh, probeer ik dat niet te doen. <laughs> Luc, ik geef je zo de nummer. Komt goed. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik wil het niet weten ook. Het is ja, veel spannend het om het te weten. Ja, nee. Vanavond, tien voor tien op Fox Live, is het dus de start van uh, het derde seizoen. Toch, Constance? Ja, absoluut. Goed, ja. dank je wel. Ja. En uh, Luc gaat je nog een keer uh, uitpersen. Ja, maar. ik bel Constant, je nog een keer. helemaal goed. Constance van Amsterdam, dank. <laughs> en die Houtkamp is bij de derde ronde van de KNVB Beker FC Groningen. Ado. Ja, vijf minuten bezig en 0-0 de stand. Groningen ietsje sterker, nog geen grote kansen gezien. Groningen nu weer in de aanval via de linkerkant. Is uh, wel wat dreigend geweest. Nu ook een mooie bal, net buitenspel. Uh, dat scheelde heel weinig of uh, Leandro Bacuna, die zijn honderdste wedstrijd speelt. Officiële wedstrijd voor FC Groningen, had gescoord. Maar hij stond en buitenspel en hij scoorde niet. Dus dat uh, is dubbel op. En zo blijft het dus ook na vijf en een halve minuut spelen. Nog altijd 0-0 bij FC Groningen tegen ADO Den Haag. Het is mooi, Luc. Oké, okay, ik ga <laughs> lekker liever tegen luisteren. heel mooi einde ook. Oh ja? ja dan, dan ik wacht ik vooral op het einde. Ja, maar. Okay. Messenger, let her go. Prachtig. Well, you only need the light when it's burning low.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 En low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love oh, her when you let her go. Only know you've been high when you feel in low. Only hate the road when you missing home. Only know you love her when you let her go. Is in your phone, let her go. <laughs> Jezus, wat een flauwe plaats, echt. Nee, dat is natuurlijk wel een mooi nummer, maar ha, ha, ha lachen, dan gaan we die radiomensen even op stang jagen. Yeah. Dat is wel een mooi nummer verder. Passenger, let her go. Luc, wat gaan we allemaal doen zometeen? Nou ja, uh, we gaan het hebben over, uh, over de storm, uiteraard. Over Moscovici, uiteraard. Maar ook nog over de politiek. Veel reacties op het regeerakkoord. En uh, gisteren zaten Samsom en Rutte bij Pauw en Witteman. En daar verklapte premier Rutte waar hij het liefste eet. Daar heb ik even een quizje van gemaakt. Misschien niet iedereen heeft het gezien. Uh, waar gaat premier Rutte het allerliefste eten? Het is een uh, multiple choice vraag, jongens. A. Bij de Febo om de hoek. B. Bij de Afrikaan, want dan mag je met zijn handen eten. C. Bij de Indonesen in Den Haag. Of D. Bij Van der Valk en dan het liefst een uitsmeidetje met kaas. Aan tafel, Mark Koster, onze entertainmentman. En ja, hij de... heeft het over de ja. Ind Indonesische rijstafel. Ja, inderdaad. Ja. de tokootje om de hoek. S -tobudu. S -tobudu. ja, ja, ja daar gaat hij het allerliefde eten. Dat, uh, dat vindt hij het allerlekkerst. Dus uh, dat is uh, dat zijn, zijn lievelingsspot in Den Haag. Zometeen mooi verhaal. Ook hier in de studio Sven Uiterbaal en Bas Westland. Heren, alvast goedenavond. We hebben het uh, over uh, failliet gaan. Als je met je onderneming failliet gaat, dat gebeurt uh, tientallen keren per dag. Moet je daarom lachen maar kosten. Nou, we moeten een beetje aan Bram denken. Oh, ja. ja, we hebben het ook over Bram Moskowitz, dat ook. Maar jullie gaan een mooi persoonlijk verhaal vertellen, dat zo na negen. Maar eerst gaan we nog even naar het voetbal. En die houtkamp, Groningen, ADO. Ja, hier, hier staat het nog 0-0 in uh, het Hoge Noorden, halfvol stadion. Maar er zijn toch wat andere wedstrijden. Eentje is er al afgelopen. Graafschap Coet Eagles 0-3. In het voordeel van de Deven Dat is wel grappig. Maar er is één echte verrassing. Want Ado 20, de amateurs uit Heemskerk, spelen tegen Eindhoven. De eerste divisie ploeg, de Jupiler League ploeg. En daar staat het 5-1 voor de amateurs. Dus dat is wel grappig. Hier nog 0-0. Dat zijn allemaal wedstrijden die eerder zijn begonnen. En ook al afgelopen is Ado 20 tegen Eindhoven nog niet. Overigens is in de tweede helft of net rust. Hier bij Groningen tegen Ado Den Haag. Staat het nog altijd 0-0. Nog geen kansen gezien. Eén grote, maar dat was buitenspel. Dus die tellen we niet mee. En ADO, wel een beetje in de verdrukking. Maar eh, Groningen heeft nog geen echte kansen kunnen creëren. Dus na 11 12 minuten spelen staat het nog altijd 0-0. De FC Groningen, ADO, daarna. En die houdt kamp zo meteen na negen en nog veel meer voetbal. En onder andere ook het verhaal over Bram Moskowitsch. Ik zei het aan Mark Koster, onze entertainmentman in de studio. Zag jij het een beetje aankomen al, Mark? Nou, dat hij een levenslange schorsing zou krijgen niet. Een dag en een half. Ja, in de hoek of zo. En ja, dat was natuurlijk ook gevraagd, dat was een half beetje ge jaar. Ja. ja, dat zij sprong ook net bij De Wereld Draait Door. Het is wel een beetje ja. raar dat er zoveel ruimte zit tussen wat er is geëist en wat er uitkomt. Het is een kleine afrekening ook met het establishment met Bram Moskowitz, ja? denk ik. Dat ja, veel ja. te hard dit. Veel ja. te hard. Ja, dat zeggen de grote, de grote namen uit de advocatuur zijn ook allemaal wel een beetje verbaasd, hè? Ja. Je ja, gaat te hard. En hij is Eva kwijt, hè? Dus dit is, dit is ja. een dramatische dag van deze man. Ja. Zometeen Harry Lensink, misdaadverslaggever van Vrij Nederland. Die uh, volgt Bram Moskowitz al jaren en uh, nou ja, die weet er nog veel meer verhalen over. Dat allemaal na 9 uur. Eerst het nieuws met Freddy van Tijn. Ja. <middels> morgen om 7 uur. De grootmeester van het Hemmend Carlo de Wes. Luister naar Kunststof. Morgen van 7 tot 8 Carlo de Wens. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.